Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste gijzelaars zijn weg uit de Gazastrook. Vanmiddag liet Hamas 13 vrouwen en kinderen vertrekken. Ze waren op 7 oktober gevangen genomen. Hamas heeft ook 10 Thaise en één Filipijnse gijzelaar vrijgelaten. In ruil heeft Israël vandaag 39 Palestijnen laten gaan, meldt het Rode Kruis. Ze zaten vast in een gevangenis ten noorden van Jeruzalem. Ze zijn vanaf daar naar de westelijke Jordaanover gebracht. De vrijlatingen volgden uit de afspraken rond de gevechtspauze in Gaza die sinds vanochtend van kracht is. In Den Haag zijn meerdere mensen aangehouden die naar het centrum waren gekomen na een oproep van een YouTuber. Die had gezegd dat hij daar gratis kleding en een Playstation zou weggeven. Volgens lokale media gingen er ongeveer 100 jongeren naar de Grote marktstraat in de stad. Toen de situatie onveilig werd, greep de politie in. Agenten haalden de YouTuber uit de menigte en daarop sloeg de sfeer om. Mensen zouden met zwaar vuurwerk hebben gegooid. Ook brak er een vechtpartij uit. Inmiddels is het weer rustig in het centrum van Den Haag. In Amsterdam zijn aan het einde van de middag honderden mensen samengekomen op de Dam in de reactie op de verkiezingswinst van de PVV. De bijeenkomst stond volgens de organisatie in het teken van tolerantie, bescherming van de rechtsstaat en gelijke rechten voor iedereen. Ook meerdere organisaties sloten zich aan, onder meer Greenpeace en Vluchtelingenwerk Nederland. Regelmatig werd er solidariteit gescandeerd. De tennissers van Australië hebben net als vorig jaar de eindstrijd bereikt in de Davis Cup. In Malaga was de wedstrijd tegen Finland al na twee singlepartijen beslist. Australië treft zondag in de finale de winnaar van de confrontatie tussen Servië en Italië. De teams van Novak Djokovic en Yannick Sinner. De twee grootste namen in Malaga staan zaterdag tegenover elkaar. De Nederlandse tennissers verloren donderdag in de kwartfinales van de Italianen.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 9. ZFM Z F Oh hey guys, how you doing man? Hey, hi, oh, yeah. hey, Jay. what's going on? Well ain't not much going on. Only thing is going on is we're back. And this time, we're serious. Yeah. There's only one back. She's just like you and me But she's homeless She's homeless As she stands there